De drie reddingshelikopters van de kustwacht voldoen niet aan de eisen. Dat blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad. De helikopters kunnen bijvoorbeeld niet in alle weersomstandigheden vliegen... en hebben geen stoelbrancaar aan boord. Twee van de drie heli's hebben geen ingebouwde infraroodcamera... en één helikopter kan niet automatisch stilhangen. Volgens de NRC is bij de aanbestedingsprocedure te veel naar de prijs gekeken... en te weinig naar de kwaliteit. Rijkswaterstaat ontkent de problemen. Volgens een woordvoerder is de reddingscapaciteit de afgelopen 30 jaar nog nooit zo groot geweest.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 Is de zomer van ZFM. met, met nu Goedemorgen antwoord The girls I've loved before. To all the girls I once am Then may I say I. Julio Iglesias en uh, William Nelson met All the Girls. We zijn de tweede uur gestart. Ja. En uh, zoals we vanochtend al uh, hebben gezegd... Uh, aangeschoven is uh, Ruud Sandberg. Dat is deze... een verrassing. Goedemorgen. Uh, ja, dat is een verrassing een beetje. Goedemorgen, Ruud. Uh, en, uh, wist het, hoor. We hebben uh, wel <laughs> twee actualiteiten. En burgemeester hadden we al over de vluchtelingen. En die... Uh, het debat in de raad beviel hem heel erg. De, de toon en de manier waarop. Heb jij het ook zo ervaren? Um, ja, eigenlijk wel. Um, de meeste partijen uh, zijn akkoord gegaan. Ja, je hebt natuurlijk altijd mensen die uh, om, om redenen, um, goede redenen misschien, uh, een ander standpunt innemen. Maar de raadsmeerderheid was, uh, die was daar. Er was ook een motie ingediend uh, door uh, um, vijf partijen. Me dunkt. <laughs> is dat voor het eerst dat er een gezamenlijke motie van vijf partijen werd ingediend? Er was oorspronkelijk een motie ingediend door, door Sociaal Zandvoort en, en de Partij van de Arbeid. Ja. Die motie is, wat tekst betreft, iets, iets geactualiseerd, laat ik maar zeggen. En die motie is nu ja. door het CDA D66, Partij van de Arbeid, Sociaal Zandvoort en Z ondertekend. Wat natuurlijk? Me dunkt. Ik wou net zeggen, is nou, dit is volgens mij een. Uh, ik denk, ik denk dat de meeste partijen zich realiseren dat in Zandvoort... Zandvoort staat erom bekend dat ze als er in noodsituaties zijn, dat, uh, dat ze er zijn. En ik kijk even naar de Eerste Wereldoorlog toen hier een groot aantal Belgen uh, werden opgevangen. Ik kijk naar de jaren dertig toen uh, Joodse vluchtelingen uit Oostenrijk en uh, Zandvoort zijn opgevangen. Ik denk aan onze... Indonesiërs die kort Heel na veel. de oorlog ja. uh, hier in de Schelp uh, ja. zijn opgevangen. Kertonen ja. Ja. Um, zijn ook nog uh, Joegoslaven, Hongaren ja. Ja. en nu uh, hebben we dan uh, ja, voornamelijk Syriërs. Het is een moeilijk probleem, maar uh, ik denk dat wij in Zandvoort ons steentje kunnen bijdragen en ja. dat ook zullen ja. doen. Ja, lastig zal het worden voor de crisisopvang, zoals de burgemeester ja. zei. Daar heb je grote sporthallen en dergelijke voor nodig. Nou, ja. die hebben we niet. Die locaties verhandeld. hebben wij in Zandvoort nee. niet. En, uh, en ik zou op dit moment ook geen terreinen uh, weten waar je... Ja, het Roggeveld misschien, als je dat nog iets zegt. Ja, ja, ja. ja. Maar um, ik, denk, ik denk dat wij gewoon uh, uh, het college, in dit geval de burgemeester, eens gang moeten laten gaan. ja. ja. En uh, we horen wel met wat voor uh, mogelijkheden. Want dat, is, want dat is wat hij zei. Uh, zover is het nog niet. Het is een kwestie van inventariseren. Ja. Het is een kwestie van vragen welke opvang nodig is. En dan kijken wat er gaat gebeuren. En dat gaat binnenkort gebeuren. Ja. Het gaat er denk ik om dat het, het debat in de raad in ieder geval... een. Um, ja, een, een goed debat mogen natuurlijk ook mensen uh, iets anders vinden dan de meerderheid. Natuurlijk, dat het heet gaat, democratie. Uh, exact. En het gaat alleen om de manier waarop. En ja. daar was hij zeer tevreden over hoe dat ik dus de, ging. Ik vond de sfeer in de raad uh, redelijk ontspannen. En dat is iets wat we niet vaak horen, deze zin, in Zandvoort. Toch? Nee. Ja, ja, hij onthoudt we zich van goed. commentaar. Hij grijnst nog Ja, hij even. grijnst even. Maar dat is gewoon zo. En daar kan je dus heel blij mee heel zijn. Heel goed, Ruud. Goed. Um, het Burgerinitiatief uh, is aan de orde geweest. Dat is van D66. Dat is van jullie. Ja. Is een, uh, uh, ja. Kun je kort toelichten nog even wat, wat daarmee bedoeld wordt? Het Burgerinitiatief. Of... Ja. Dat is eigenlijk een, een, een voorstel gedaan aan de Raad om burgers het recht te geven. Een voorstel, een raadsvoorstel, in de raad in te brengen. En uh, het burgerinitiatief geeft dan ook de burger het recht en de raad de plicht om het voorstel te behandelen. En in de praktijk gaat dat als volgt: stel, ik wil iets. Ik, uh, ik, uh, de weekmarkt weg. Hoe? Oh? De ik, ik, weg. Ja, ik zou niet, niet willen, maar nee. goed, oké. Okay. Laten we als voorbeeld dan. Ja, maar straks krijg ik weer alle middenstand over me heen. Dus het is maar een, uh, is maar een voorstel hoor, voor iedereen. <lacht> het is maar. Ik, ik heb beek. eigenlijk wel een goed, een goed voorstel. Uh, oké. Okay. Um, misschien kun je je herinneren dat uh, Sociaal Zandvoort... en de Partij van de Arbeid kort geleden een brief hebben gestuurd naar uh, het college en naar de raad in verband met het, uh, het Joodse monument. Ja. Ik zou mij kunnen voorstellen dat, dat als er initiatieven vanuit de bevolking worden genomen... en in dit geval zou het eigenlijk een initiatief moeten zijn van de hele bevolking. Het is een, het is een monument wat, wat iedereen aangaat. Eh, waarin eigenlijk de raad wordt gevraagd om... ...iets met dat monument te doen, hè, te ja. verbeteren of, of uh, aan te vullen of wat dan ook. Maar dat zou nou een, maar, een dus, voorbeeld zijn. Dus nog zijn. even terug inderdaad, stel dat ik als, als, als persoon, als particulier denk... ...daar zouden we iets mee moeten en dan zou dat burgerinitiatief natuurlijk tevoorschijn kunnen komen. Ik ga dat dan vragen. Ja, nee, je moet, je moet kijk, een, een voorstel moet altijd draagvlak hebben. Dus ik dus moet, moet meer moet mensen hebben die, mensen die hebben. samen met mij dat willen steunen. En ja. is daar een minimum aan? 25 mensen. Oké, okay, ik kan er nog 24 anderen vinden die dat ook vinden. En ik heb er dus 25. En dan? Dan ga je een voorstel maken. Eigenlijk een voorstel. Ik zet het op papier. Je zet het op papier. Je geeft je motivatie waarom je dat wil. Uiteraard. Als het geld kost, geef je ook een soort... Noem je dat? Offerte? Zeggen, je, zeg, nou, een onderbouwing? Een onderbouwing van de financiële... Uh, en, en het liefst van, willen jullie natuurlijk nog hebben... dat wij uh, vertellen dat wij de kosten gaan dragen. Dat zou zomaar kunnen. <laughs> ja, ja. Dat zou zomaar Hoe financieren kunnen. we dit? Ja. Ja, nou, dat, dat is de vraag. Dus, dus je zal, het, het moet gewoon een compleet raadsvoorstel zijn... met alle ins en outs. En als ja. het geld kost, zou je het dus moeten... Ook moeten aangeven hoeveel het kost en hoe je denkt het te financieren. Is dat niet een beetje toch een grote drempel? Dat je van de burgers, weliswaar met 25 personen, vraagt om inderdaad uh, het in een vat te gieten qua inhoud als een raadsvoorstel. Dat vraagt nogal wat ja. natuurlijk. Want stel dat ik alleen maar zeg we hebben 25 mensen en wij willen graag dat er iets gebeurt met dat Joods monument en dat dienen we bij jullie in. Dan zeggen jullie natuurlijk ja maar dat is niet volledig. Nee. Je kan nee, je zal, je zal moeten aange je zal het moeten motiveren. Maar als ik dat niet doe, krijg ik dat dan terug met? De... Dan krijg je het terug. Want ja. en, in eerste instantie stuur ik dat aan wie? Naar aan de, aan de Griffie. Dus de Griffie of eigenlijk aan de voorzitter van de raad. Maar de Griffie beoordeelt of het, uh, het voorstel. Um, rijp, stups, rijp is om voor behandeling. Ja. ja, en als dat dus niet het geval is, dan krijgen wij het krijg weer terug, terug. En dan zegt Van. Opmerkingen van uh, dat en dat ontbreekt nog. Precies. Ja, maar goed, stel dat we dat dan gedaan hebben, dan gaat het dus, zegt de griffie, dan sturen wij dat dus door naar. Dan uh, wordt het uh, behandeld in de agenda-commissie, want die moet het gaan plaatsen. En uh, dan komt het uh, in de raadscommissie. Dus, dus we hebben de drie zoals jullie weten. Ja, ja. En um, in die raadscommissie krijg je als initiatiefnemer het recht om het uh, voorstel ook te verdedigen. Net zoals een raadslid een initiatief voorstel krijgt volledig uh, de gelegenheid ja. om het te, te verdedigen. Het is in ieder geval de plicht, nog even een stapje terug, zodra je voldoet aan de voorwaarden. Is het verplicht om het in de commissie te behandelen, op ja. zijn minst? Want daar ga, daar, dat is ook de enige mogelijkheid om het te verdedigen. Want in de, raads, in de, in de officiële raadsvergadering nee, kan, kan je als burger het voorstel niet verdedigen. Nee. Maar in de raadscommissie kan dat wel. Okay. Dus dat is eigenlijk uh, het ja. platform voor de initiatiefnemers om hun voorstel. Naar voren te brengen, uit te leggen en te verdedigen. Ruud, is er dan nog steeds de mogelijkheid dat de commissie zegt: nee, het wordt geen onderwerp in de raad? Dat zou, dat zou kunnen. Dat is nog mogelijk. Maar dan Omdat... moeten zij dat ook motiveren, ja, natuurlijk. Ja, uiteraard. Want um, ik kan me. Um, er zal op een gegeven moment, als het goed is, zal de raad uh, uh, kijken of, of het voorstel daadwerkelijk draagvlak heeft. Ja. Dus je kan, laten we zeggen. Uh, ja, je kan iets willen in een bepaalde wijk. En, en mensen in een bepaald uh, straatje die zouden dat kunnen kunnen uh, uh, die, die zouden dat willen. Maar de rest van die wijk, uh, uh, ja, die, die staan er helemaal niet op te springen. Nee. En de raad moet beoordelen of in die wijk ook daadwerkelijk draagvlak bestaat voor dat voorstel. Zodat ja. niet de grootste schrevers. Hè? Ja. Uh, altijd ja, hun ja, gelijk ja. krijgen. Dus dat moeten de raad beoordelen. Nou, even heel wat anders. Hè. Stel bijvoorbeeld dat, er, ik noem maar weer een dwarsstraat, dat er een buurt is en die zegt: Wij vinden eigenlijk uh, de handhaving in onze wijk. Uh, nou, een beetje beneden de maat. Wij willen daar een burgerinitiatief. Wij willen op een gegeven moment ook zeggen van. wij, uh, wij willen daar dat er iets, iets duidelijker gehandhaafd wordt. Ja. Zijn zij van tevoren dus meteen kansloos? Want. Uh, uh, je, hoe, ja, hoe motiveer je dat? Ja, dat lijkt mij duidelijk natuurlijk. Maar het, uh, hoe werkt dat dan? Ja, ja dat is, ik zou dat op een andere manier aanpakken. En ik, niet als burgerinitiatief? Ik, niet als burgerinitiatief. Er is een, je hebt uh, gewoon een probleem met, met uh, handhaven, laat ik maar zeggen. In dat geval zou ik... Ik heb daar eerlijk gezegd ook ervaring mee in, in de nieuwe buurt. Ja. Um, dat, je, dat je contact opneemt uh, met het college, uh, met de politie, met uh, handhaving. En uh, in overleg ja. probeert om afspraken te maken. En um, zo zou ik dat aanpakken. Ja. Ja, ik, uh, ik, ik moet hier ik even over nadenken. Sceptisch. Ja, ik ben wat sceptisch hierover. Ja. Maar dat heeft te maken met het feit dat ik uitgerekend dit natuurlijk als dwarsstraat als voorbeeld nou Maar goed, we daar zullen we wel eens het over hebben. Over. Daar zullen we het nog wel eens even over hebben. Maar goed, dus er zijn verschillende manieren om um, aan dat burgerinitiatief. Uh, niet alles is geëigend voor een burgerinitiatief. Nee, dat klopt. Nee. Dus je moet inderdaad gewoon zeggen, het is er nog niet, maar eigenlijk willen we dat. En dat willen we dan voorleggen. Ja. Maar het zijn de... natuurlijk meestal voorstellen die te maken met de directe leefomgeving ja. van burgers. Ja. Dat is meestal het. Handhaving, geval. pardon. Ja. <laughs> ja. Ja. Maar oké, okay, we hebben nu een voorbeeld eens doorgesproken hoe het zou moeten. Uh, hoe staat het er nu mee, uh, Ruud? De discussies gaande zijn en, en dergelijke. Is er een, een raad brede of is er een meerderheid te vinden? Om het, het voorstel is aangenomen. Is aangenomen. Doet hij het? Ja, ja, ja. Oké. Ja, ja. Okay. <laughs> ja, ja. Uh, het voorstel is aangenomen. De afgelopen raadsvergadering tussen tuss de reglementen die, die zullen moeten worden aangepast. Ja, ga door. En uh, ja... Als dat klaar is, dan, dan uh, kunnen de burgerinitiatieven kunnen burgers een uh, burgerinitiatief uh, indienen. En um, met ingang van? Ja, wat mij betreft zouden nu. de voorstellen uh, nu kunnen worden ingang... in grote getalen wachten jullie op? Ja, dat, dat, uh, waar komt dat onder, Ruud? Onder de plaatselijke verordeningen of? of er is een, bergens, in welk? Er waar is een waar wordt reglement. Ja? Er is een, uh, een, een reglement van orde. Ja. En uh, daar wordt het in opgenomen. Althans die aanpassingen zoals het spreekrecht van uh, burgers. Ja. Het verdedigen van uh, de, de, ja. uh, de voorstellen in de commissievergaderingen. In de raadscommissievergaderingen. Dat moet worden aangepast in ja, de reglement. Daar komt het in. Okay. Er is een reglement. Uh, burgerinitiatief. Okay. Uh, daar hebben we het nu over. Ja, daar ja. staat precies in hoe het moet. En uh, ook, ook de mogelijkheden, maar ook de onmogelijkheden. Want er is een aantal uh, voorstellen dat is uitgesloten van het burgerinitiatief. Bijvoorbeeld benoemingen of uh, uh, belastingen. Want ik kan me voorstellen dat iedereen ja. zegt... Ja, nee, maar ja. de belastingen schaffen we af. Ja, ja. ja, dan hebben we een probleem. Werden dat je er zomaar 25 mensen voor kunt krijgen. <laughs> of zo. Nou, dan is het misschien wel een, een aardig berichtje dat in de... In de in de begroting 2016 zullen de, de belastingen niet worden verhoogd. Is dat leuk? Ja, dat is een hele nou, leuke. Kunnen we, kunnen, ook, we dit, kunnen we je citeren? Mij wel. <laughs> ook voor wat betreft de tendens van 1,2. Geen trend. Geen trend. Uh, nee. nou, nou, misschien wel hè? Misschien, maar uh, formeel uh, worden de belastingen niet verhoogd. Uh, in okay. zo'n. Dus, Welke dingen zeggen, wil wel dan? je daar? meer over weten bel Gert-Jan ja, ja. Gert-Jan Bluis hij zal het met plezier, met plezier vertellen maar dit even terzijde ja, ja. maar uh, ja, belastingen zijn natuurlijk uitgesloten van. Uh, van uh, en ook uh, bijvoorbeeld dat is wel belangrijk, stel uh, dat de raad een bepaald voorstel uh, neemt uh, of, of een, uh, een bepaald uh, besluit. besluit neemt over iets ja en uh, dat een aantal burgers zegt, nou daar voelen we eigenlijk niks voor. Dus we, we dienen nu een burgerinitiatief is die dat besluit van de raad onderuit haalt. Dat kan niet. Nee, nee. nee want dat is een democratisch genomen Precies. besluit door ja. partijen die ons vertegenwoordigen. Ja. Dus Dan er zou is... je in een soort cirkel gaan ja. komen. Dus in dat het kan... reglement is een aantal uh, besluiten uitgesloten. Maar er blijft zat over. Goed, jullie zijn ontzettend benieuwd natuurlijk wanneer dit uh, gaat uh, lopen. Ik ben benieuwd wanneer de ik, uh, burgers... Uh, ja, ik ben benieuwd. Vanaf dit moment kan ja. het al. Ja, ja. De raad heeft besloten, dus nu ja, kan het. Ja, dus, dus mensen zullen dan uh, aan de slag moeten gaan. En, uh, want het is het geeft natuurlijk... Het is niet zomaar iets. Het geeft ook een bepaalde verantwoordelijkheid naar de burgers. Jawel. En uh, die verantwoordelijkheid die, die zal je uiteraard moeten nemen. En uh, uh, ja, dat is uh, veel werk verzetten. Uh, een een raadsinitiatief voorstel voor, door een raadslid ingediend kost ook veel werk. Jullie hebben inderdaad, toen je dit uh, voorbereidde, uh, de meerwaarde hiervan ingezien en verwachtingen. Jullie verwachten er wel iets van? Ja, uh, er, er is het uh, we hebben het wiel niet uitgevonden in Zandvoort. Hè. Dit, dit, uh, uh, het burgerinitiatief is in een groot aantal uh, dorpen en steden is ingevoerd. En um, ik kan uh, niet zeggen dat, dat uh, in zo'n stad dan ineens uh, honderden uh, uh, voorstellen door uh, uh, richting de raad gaan. Zo, zo, zo werkt het niet. Het is een mogelijkheid. Om voor burgers om hun invloed in, het, in, het, uh, uh, in, in de politiek uh, te hebben. En uh, zoals nou, het reglement ja. van orde en zoals de participatieovereenkomst. Ja. Dit dat... is gewoon een middel om de burger meer bij de politiek te betrekken. We gaan dat ook zien. In de toekomst zal uitwijzen of het een. Uh... Een stukje bruikbaar gereedschap is. Ja, we kunnen jou altijd vragen over een half jaar om op toe te lichten uh, die tsunami aan burgerinitiatieven. Om die toe te lichten, dat kan natuurlijk altijd. Goed, je weet dat ik zo flexibel ben als ik <lacht> weet niet hoe. Het is dat je het zegt. Dankjewel. <lacht> <lacht> Graag gedaan. Dankjewel, okay, goed weekend en uh, dank dat je hier was. Goed. Da dat laatste, en dat uh, gaat, uh, wij gaan, uh, gaan door met wat muziek. En ik, ik hoop niet dat voor het burgerinitiatief geldt. Simon Garfunkel, The Sound of Silence. The Sound of Silence. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping. Left its seeds while I was sleeping.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 Subway Walls, The in the, the Sounds. Oh, Silence. Silence, uh, Simon en Garfunkel. Bij ons uh, zit uh, Marijke van Diemen van de Bibliotheek. Goedemorgen, welkom. Goedemorgen, van de Bibliotheek Zuid-Kennenland met ongelooflijk veel vestigingen, maar ook eentje in Zandvoort. Ja, ja, zeker. Ja, en dat ja. loopt allemaal door elkaar. Eenmaal lid van de Bibliotheek zuid kennemerland kun je naar alle vestigingen. Je kunt naar alle vestigingen. Je kunt overal lenen. Je kunt daar boeken lenen bij ons terugbrengen. Je kunt daar boeken terugbrengen. Als je de bij ons site lenen. op gaat, zie je dat. Hè? Wat, Dan zie je van waar alles. het allemaal vandaan komt of naartoe gaat. Hè? Ja, je ja. kunt thuis ja. reserveren. Van ja. alles is mogelijk. Maar ja. als je vragen hebt, ik zou zeggen, kom altijd naar de bibliotheek. Want de, onze medewerkers zijn altijd klaar om u even een handje te en dat helpen. Dat is inderdaad wel handig. Ja. Ja. Maar we gaan het even hebben over de activiteiten die dus de bibliotheek ontwikkelt. En dat zijn er ongelooflijk veel. Ja. Maar een aantal daarvan uh, is hier in Zandvoort. Ja. Ik wil en daar nog... ga je het even over hebben. Ja, ik wil er ja. een paar onder de aandacht brengen. Daar ga je gang. Ja? Nou, dan wil ik beginnen met uh, aanstaande donderdag. Dan is 1 oktober, Internationale Oudere Dag. Dan heeft de bibliotheek een voorleeslunch georganiseerd. En in Zandvoort hebben we gekozen vanaf 65 jaar... Omdat het een en die, die mensen worden voorgelezen? Nou, mensen worden ontvangen met een kopje koffie, kopje thee. Jazeker, er komt een bekende zandvoorter. Johnny Kraaikamp komt het verhaal voorlezen. De voorlezenlunch is nationaal. Marian Berk heeft daar een speciale verhaal voor geschreven. Wat Johnny ook voor gaat lezen. Dus dat wordt zeker heel leuk. Dus koffie, thee... Een mooi verhaal door Johnny Kraaikamp voorgelezen. En daarna ja, wordt er een lunch aangeboden door de bibliotheek en Pluspunt. In samenwerking met Pluspunt. Laat ik dat vooral niet vergeten te noemen. Want ik, kan mij, ik weet dat er natuurlijk af en toe voorgelezen wordt aan uh, kinderen. En dat dat ook een uh, een of andere landelijke activiteit is. Maar. Ik wist niet dat het ook voor 65-plussers al... Uh... Nee, dan moet je luisteren. Het is zo ontzettend leuk. Een verhaal roept verhalen op. Als ik jou een verhaal vertel... dan komen bij jou allerlei gedachten omhoog. En dan denk je, oh ja, dit of dat. En door die verhalen te delen... ja, dan krijg je gewoon oh, dus dat een is, leuke sfeer. en wordt het dat verhaal is... voorgelezen en daarna... Kom, kan ja, maar er dat, natuurlijk van alles ja, natuurlijk. gebeuren. Het gaat, ja, gewoon Kijk, om de communicatie maakt... onderling natuurlijk. Daar gaat het om. Okay. Kijk, het verhaal is een onderdeel van het geheel. En dat is uh, uh, uh, 1 oktober? Dat is donderdag 1 oktober van half 12 tot half 2. De mensen kunnen zich aanmelden via de site van Bibliotheek Zuid-Kennemerland. Maar ook aan de balie in Zandvoort in de bibliotheek. Of aan de balie van Pluspunt. Want de samenwerken met Pluspunt, die organiseren ook altijd iets met Oudere Dag. En hebben we hebben gedacht, nou is het leuk om samen te doen. Ja. Jullie werken heel veel samen hè, met Pluspunt. Ja, we proberen zoveel mogelijk met allerlei instellingen in voor samen heel goed. te werken. Ja, ja dat, dat is het vandaag de dag. En het is alleen maar goed. Ja, dat ja, is met, de meerwaarde dat natuurlijk. Dat is zeker de ja. meerwaarde. Ja. ja. ja. Uh, van de, de ouderen naar de kinderen. Ja. Kun Kinden... nee, nog even graag? De ja? Alles is heel gratis, hè. donderdag 1 oktober. Ja, goed dat je dat wordt even echt zegt. Aangeboden. Hè? En denkt u nou niet, nou, het wordt saai of surf. Maar het wordt gewoon vooral heel gezellig. Nou. nou ik, heb, nee, ik heb nog een activiteit. voor. De, ja. Ja, dat kan je al vanaf, je, ja, vanaf dat je iets te vertellen hebt over Zandvoort. Vanaf 9 oktober is er iedere vrijdagochtend van 10 tot 12... In het leescafé in de Bibliotheek van Zandvoort. Een verhalentafel. Wat is een verhalentafel? Iedereen kan gewoon binnenlopen. Je hoeft je niet aan te melden. Geen kosten eraan. En nou ja. Dan is er een mevrouw. Sibyl van Dam. Een leuke dame. En die leidt. De groep, zeg maar, die daar zit. En in eerste instantie begint het vooral over het zandwoord van vroeger. Wat weet je? Waar ben je naar school geweest? Hoe zag het leven eruit? Wie kwam er aan de deur? De bakker, de melkboer. Nou ja, iedereen heeft wel verhalen. Ook daar gaat het weer om, om het delen van verhalen. En het ontmoeten van elkaar. En je kunt foto's meenemen, wat je maar wilt. Je kunt veel vertellen. Je hoeft, je hoeft niks te vertellen. Dat is een beetje... Voor de mensen, maar ook door de mensen. Ja, het is, je doet het met elkaar. Kijk, Sibyl, die, die leidt het, hè, zodat niet één iemand, die heb je er wel eens bij, alleen aan het woord is. Ja. En die verdeelt de aandacht onder de mensen. En iedereen krijgt de gelegenheid om iets te vertellen, als je het wilt. Ja. Is dit Moet een eenmalig ik... verhaal? Het is tien weken. En je bent niet verplicht tien keer te komen. Je kunt het één keer, vijf keer, maar het is, als je het heel leuk vindt, tien keer. ja Hoe vaker, hoe liever, hoe leuker wij het vinden. Wat doen jullie met al die verhalen? Sibyl uh, maakt elke week een verslag ervan. Met foto's en ja, die deelt ze die week erop al uit. uit. Ja. Spannend, want er is natuurlijk uh, ongelooflijk veel te vertellen... van het, uh, de geschiedenis van dit uh, toch boeiende dorp. Ja, ja. ja. ja. Aanvulling op de babbelwagen en het genootschap? Ik, uh, ja, doe ja, doen jullie samen niet met genootschap, begrijp ik. Nee, dit is gewoon een heel onafhankelijk uh, Ja, maar het is ook een beetje zeg maar. door de mensen, hè? Ja, het is door de mensen. Het, het, het genootschap is meer, wat en maak de babbelwagen je mee? Hoe heb je het ervaren? Het genootschap en de babbelwagen presenteren. Kennis, feitjes en ja. dergelijke. Ja. Dit, dit ja. is meer van. Ik was daar op die tijd en ja. dat en dat heb ik meegemaakt. Ik heb op school C gezeten. En ik had ja. meestal, het grappig is. Want ik heb nog een vader van 91. En die is hier twee of drie jaar geleden voor de radio geweest. En dan, ik hoorde van hem dingen die ik gewoon niet wist. Dacht ik, oh, is dat zo? En dat heb je ook aan zo'n tafel. Ja. Dat, dan, dan kan ik jou heel goed kennen. Leuk hè, kan ik jou heel goed kennen. Maar ja, dan hoor ik opeens hele nieuwe dingen. Omdat, ja... ja dat ja. gebeurt gewoon. Het ontstaat. Het ja. verhaal ontstaat. En er is natuurlijk ook heel veel veranderd. He. Want je had net over Ach. het feit dat we... Ja. Volgens mij hadden we de hele bliksemse boel aan de deur. De schillenbanden. Ja, er kwamen heel wat En 1 de september waren de helft van de winkels gesloten. Ja, ja drie weken zand, dicht. Ja. Ja. Drie weken de ene bakker Drie weken de andere ja. bakker Ja, ja vreselijk. Tenminste ja. Ja. Ja. Ja. Tenminste, ja. Nou ja, dat soort verhalen. Ja. En, dat is natuurlijk leuk, en die zijn he. leuk. Zeker. En nog Zeker even. Dat is dus exact wanneer. Op een vrijdag. Dus elke vrijdag. Ochtend, vanaf 9 oktober van 10 tot 12. In de bibliotheek, in het leescafé van de bibliotheek. En je komt maar binnenlopen. Het je, is komt binnenlopen. Niet, je hoeft niet van tevoren aan te melden. Dat is allemaal niet, nee. Nou, heel erg leuk. Uh, maar nu over naar de kinderen. Naar de kinderen. <laughs> Kinderboekenweek. <laughs> Graag, ja. Kinderboekenweek. Thema raar maar waar. Het thema is raar maar waar. En de Kinderboekenweek is dit jaar van 7 oktober tot en met 17 oktober. Het thema Ramerwaar, dat draait om natuur, wetenschap en techniek. Op onderzoek uitgaan en weten hoe de wereld in elkaar zit. Ja, dat is gewoon hartstikke leuk. Ieder kind zit vol met vragen. Wat doen wij? Wij presenteren allerlei boeken op een leuke manier. En kom lekker naar de bieb, kom boeken halen. Maar er zijn natuurlijk ook activiteiten. Heb je zin om de stop-motion animatie... Ja, wat een woord... Uh, workshop bij te wonen, kom. Of print is iets grappigs met de 3D. Drie... Want jullie hebben een 3D-printer staan. Met een 3D-printer. Nee, ja. die komt speciaal die middag. Oh, die komt. En er is ook een middag drummen met Ilse Hofma. Dat is een workshop. Uh, b -b -b -b -b. En, en knutselen, hè? Een bibberbeest knutselen. En als het maar een, een ja. uh, nee, lijntje geen, heeft... Geen bibberbeest met... knutselen. Nee? Je, nee, die workshop... Um, Stop-motion animatie, dat gaat erom door het maken van een tekening. Er wordt gefilmd, dan kun je bijvoorbeeld ja, tien beelden achter elkaar, dan komt die tekening voor jou tot leven. Dus er wordt met de computer gewerkt. Ja, het, ik weet het niet helemaal precies, ik heb Want nog dat, nooit gedaan. Nee, oké, okay, dat knutselbeest, uh, dat bibberbeest knutsel, dat heb ik van de site hè, bij jullie. Ja, is dat nee. ook 9 oktober? Ja, ja. wij hebben zoveel, nou dat... dat oké. Okay. Het beest kan gaan bibberen. Hè. Als zo'n ja, zo, ja. zo dier die tekeningen maakt... en al die plaatjes achter elkaar... Kan het, dat beest gaat bewegen. Dat beest gaat het, het, leven. In, in de alles, computer gaat het leven. Alles, alle lijntjes met wetenschap, techniek en, Allerlei en, en natuur. En dat is het hem. Ja. Ja, en jullie zoeken dan al die boeken uit... die daarmee te maken hebben, die ja, je kunt die lenen? Ja, die worden op een ja. aparte tafel gepresenteerd. Het is een doeweek. Is het de hele week een doeweek? Ja, absoluut. Want wat ik net zei, die animatieworkshop... die is 9 oktober hebben 14 oktober een workshop van Ilse Hofstra. Hier Hofma. Hofstra. Ik heb hier Hofma. Oké, okay. <laughs> nou goed. <laughs> nou ja, Ilse die heeft uh, ook muziekles gegeven in Noord. De workshop wordt in samenwerking... Uh, ook weer in samenwerking gedaan met muziekschool New Wave. Oh, ja. Daarvan... Die kent Ilse Hofma ma of Hofstra. <lacht> Laten we het maar even in het midden houden. Ja. Ilse heeft in Noord op twee scholen muzieklessen gegeven. Ze heeft opgetreden met Ellen Clark en met Candy Dulver. Ja. Ze is ook wel in de wereld draait door geweest. Dus echt, ja, het wordt helemaal te gek, Harry in de bieb. En het alles onder het thema van Ramert, maar waar. Het, uh, kinderen, het geschenk voor de kinderboekenweek, wie heeft dat geschreven dit keer? weet je niet. Je weet ik ook weet, niet hoe het heet. Dus geschenk van de kinderboekweek, nee, ik weet ook echt niet even... Oké, okay, dat is nog dus een verrassing. Nog ja, dat nee. is de verrassing nog. Ja, dat is een hele goede verrassing. Uh, bibliotheek doet weer uh, ongelooflijk veel, begrijp ik. Ja, en, uh, in ik, allerlei uh, vestigingen. Ja, in ja. allerlei vestigingen. En, maar dit is Zandvoort dan. Ja. En uh, er is ook nog een... Uh, uh, Mediacoaches zijn er in de bibliotheek. Ja, elke vrijdag... Uh, kun je van 10 tot 12 kun je terecht in de bibliotheek Hoe zit het met uh, die verhalen? Dat zit in het leescafé? Nee dat, is los. nee, dat is los. Gewoon in de bibliotheek zelf. De verhalentafel die is in het leescafé. En, en dat deze is, het... is ergens anders. Ja, het leescafé. Daar staan ook al onze tijdschriften. Die je ook kunt lenen trouwens. En in de bibliotheek zelf. Daar is een medewerker van ons. Die geeft van 10 tot 12 keer. Elke vrijdag ja. met vragen terecht. En daar kun je van alles vragen. Wat ja. ook maar met uh, ja. de nieuwe media te maken heeft. En dan krijg alles. je ook antwoord op. Hij weet op. ontzettend ja. veel. Even nog donderdag 15 oktober. Dan is de doel. Do-it-yourself-workshop met de demonstratie 3D-print. 3D print. Fantastisch. Uh, ook tijdens de kinderboekenweek. Alle activiteiten zijn gratis. En mocht je je kind in willen schrijven... is het voor kinderen tot, van, voor kinderen tot en met 12 jaar heb je geen inschrijfkosten tijdens de kinderboek. Ik vind dit zo'n mooie zin dat we hiermee afsluiten. Dit ja. is echt geweldig. Dank je wel, Marijke. We wensen ja. je heel veel succes maar, met al die ja. activiteiten... en hopen op heel veel mensen Ja, voor dat je. hoop ik ook. Kom allemaal naar de bieb. Dank je wel. Dank je wel. The Beatles, get back. De Beatles, uh, uh, het is niet toevallig natuurlijk. Ze zei hey. ik al aan het begin van de uitzending. We zijn begonnen met de Stones. Oh, leuk. En uh, nu de Beatles. <laughs> en dat is het thema van uh, de Korendag. Ja, Dames klopt. van Beatles, uh, harte welkom. Zo. Marijke van Wonderen en Mario van der Linden. Ja, ja welkom. Dank u wel. Beatles ja. tegenover de Stones. Ja. Leuk thema. Ja, vonden wij zelf ook. We ja. hadden echt zoiets Prestigieus van... Prestigieus thema, hè? Ja. Wat ja. bedoel je? Nou, ik vind dat uh, pittig. Oh ja, ja, ja, tuurlijk. Maar goed, ja, soms kom je op een thema dat je denkt van, nou oké. Okay. Het was eigenlijk dat we op dat thema kwamen. Omdat we dachten, nou, het is altijd zo moeilijk om een leuk nummer te vinden. Om ja, te gaan zingen aan het einde. En toen dachten we, nou, Beatles, Stones, ja, dat moet gewoon goed kunnen. Maar het wordt toch wel lastig, omdat het zoveel is. Ja. Er, zijn, er is te veel keus. Maar, uh, ja, en ook omdat wij zelf de Beatles... Over ja, het algemeen Beatles erg leuk wel, vinden. Ja. <laughs> nou, heel veel nummers lenen zich ook voor koormuziek natuurlijk. De Je toont toch ietsje minder. Ja, is moeilijker. Is ja, moeilijker. Ja, klopt. Ja. Ik, uh, dit nummer, wat uh, Get Back, uh, is nou niet zo echt een uh, opgelegd koornummer. Maar nee. er zijn een heleboel die, uh, die heel makkelijk in een, in een koor, uh, door ja. een koor te zingen zijn. Ja, Help, Yesterday, ja. Uh, Hate you. To... En onze ja. dirigent heeft een uh, medley gemaakt van uh, en stones nummers en uh, Beatle nummers. En dat is ook echt heel leuk geworden. Ja, dat is natuurlijk inderdaad heel erg leuk, zo'n medley hè? ja. ja. ja. Maar Korendag betekent, uh, vertel eens iets over Korendag. Het is de negende editie. Ja, klopt. Dit jaar. En uh, nou, dat is alweer negen keer natuurlijk. Dus dat is dat toch wel een behoorlijke staat van dienst alweer. Ja, ja, absoluut. Zeker weten. De koren vinden het ook allemaal erg leuk. Want als we de inschrijving openen, dan is er meteen, hoep. Zoveel aanmeldingen, zeker wel 50, 60. Maar ja, dan kunnen we er maar 22 meedoen. Dus we moeten loten. Oh, jullie gaan loten. Ja. Jullie gaan niet een schifting maken door... Het is een kwestie van loten. Ja, we gaan echt loten, want oh. dat vinden we eerlijk. Ja. Weet je, want het is niet leuker, want dan zal iedereen altijd buiten de boot vallen. Dat je denkt van nou, nou weet je, misschien vind je die niet zo leuk of dat past niet of wat dan ook. Nee, iedereen gaat in de hooggoed en dan... Uh, en dan ik... komen er 22 uit. Ja. ja. En dat is dit keer weer gelukt, neem ik aan. Ja, Welke geluken. koren, noem er eens een paar... Ja, Factory of Voices, die start ook uh, de korendag. Uh, popcorn Temperament Recreation. Beatles op Maandag dat is echt een Beatle Die zijn echt helemaal gek van de Beatles. Uh, popcorn Novelty The Ladies. Uh, musical core Popcorn. Zangroep Experiment Mix Voices. Update, uh, Encore, The All Singers, Cindy uh, sing Rot. Kennen jullie ze allemaal, koers? En de <laughs> de <beach -poor> <laughs> Kennen jullie alle koren? Zandvoort. Uh... Zandvoort. Ja. Ja. ja, dat ja, zijn ja, dan ja, ja, ja. Ja. En dan Himenos En Hymenos uh, zingt aan het einde samen met uh, ons het uh, laatste nummer. Gaan jullie ook in de Hoge Hoed? Nee. nee. Zij <laughs> nee. organiseren. Ja, nee, dat koor, ja, wij gaan niet in de Hoge Hoed. Nee. En het koor wat we, wat we uitkiezen om mee af te sluiten... Dat kiezen we ook, ook meestal uit, want het ja. moet toch een beetje in de omgeving zitten. Het oh, ja. heeft er zin om een koor uit Groningen nee. te vragen, want dan kan je ook niet oefenen. En, uh, Als ja. jullie die... die koren benaderen, geef je van tevoren dit uh, thema op? Ja. Want het moet natuurlijk wel een beetje bij ze passen. Ja. Ja. ja, en we vragen ook altijd of ze dan één nummer uit het thema willen zingen. Ja. Voor de rest mogen ze hun eigen repertoire gewoon Geef je doen? dat nummer op of mogen nee, ze mogen zelf, zelf, zelf kiezen? Nee, dat mogen ze zelf kiezen. En dan zijn er die gewoon het hele repertoire... Uh, de, ...op de hele dag doen. Die vinden het zo leuk. Maar ja. Ja. Kan niet altijd met elk thema natuurlijk. Maar dit wel. Nee, maar dit keer wel ja. natuurlijk. Ja. Ja. Leuk. 22 koren op één dag. Ja. Uh, allemaal één nummer of, of meer? Nee, nee half allemaal, ja, een half uur hebben ze ongeveer. Ze een half uur. Ja, en het is van half elf... ...tot tien uur avonds. Uh, als ik heel even snel reken... ...gemiddeld 3,5 minuut... Uh, ...per nummer... Ja, kan. Ongeveer, iets ja. korter denk ik. Maar dan kunnen ze in dat halve uur... Uh, kunt ze aan... Vijf à zes vijf nummers kunnen vijf. ze zingen. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Dat betekent maal 22. Wow. er zijn heel wat liedjes die voorbij komen. <laughs> ja. Maar ja, het zijn Stones en Beatles. Hè? Dus ja, ja maar het is dus niet allemaal, uh, allemaal Stones nee. en Beatles. Ze zingen ook eigen ook repertoire gewoon. eigen ja. nummers, ja, zeker ja. Weten. Ja. Ja. ja. Dat is juist zo leuk. Is er nog iemand die iets vertelt daaromheen? Want het is Stones tegen de Beatles... Nee, we hebben een openingsstukje uh, altijd. En, uh, nou, dat is deze keer ook weer heel leuk. En we hebben uh, meneer Ezing... Moltema. Ja. van het grootste Beatlesmuseum Museum uh, in Alkmaar. Die uh, Wordt komt de hele verteld. dag, uh, ja. staat hij daar. En hij uh, heeft 64 boeken geschreven. En het grappige is dat uh, de Beatles zelf... Dat naslagwerk gebruiken als ze wat willen Hoi. weten. Ja, echt waar. Ja. Ja. Oh, en die leuk. komt dus ook de hele dag en die signeert boeken. En uh, je kunt daar terecht voor vragen. En, uh want dat is natuurlijk wel heel apart, hè, he, ja. dit keer. Ja, ja. ja, best wel een hele ja we mooie proberen comfort. altijd wel iets extra's erbij te doen. Ja. En uh, nou, dit is natuurlijk hartstikke leuk. Ja, want het is in, uh, in de protestantse kerk. Ja. Echt in de kerk zelf. Ja. ja. Want dat is natuurlijk uh, de mooiste akoestiek voor het, uh, voor het koor. Ja, zo'n prachtige akoestiek ja. in de uh, kerk. Ja. Ja. En het begint om... Half elf. En je kunt gewoon binnenkomen lopen wanneer je wilt. Het is gratis. Wilt. En we hebben zelfs nu iets heel leuks. Want als je om half elf tot half twaalf binnenkomt... krijg je een bonnetje. En dan mag je gratis een kopje koffie halen met wat lekkers erbij. En er wordt een high tea verloot. Ja, en uber. je krijgt ook nog een loodje... En dan om 12 uur wordt er een high tea verloot. Dus dat is alleen het eerste uur. Ja. ja. Ja. Ik begrijp dat jullie dan zoveel mogelijk mensen willen binnen. Ja. Hey, ja, want precies. dan blijven ze natuurlijk. Ja. Nou, het loopt ja. altijd hartstikke vol. Ja. Maar het, ochtends is het altijd een beetje uh, wat minder. Dus we hebben op deze manier geprobeerd. Uh, om iets extra bij te doen. Ja. Ja. Leuk. Ja. ja. Maar, en, en dan kun je natuurlijk ook, uh, gewoon als je nou een echte Beatle-fan bent, dan heb je natuurlijk ook weer heel veel uh, te zien bij die, uh, die meneer van het Beatle Museum die nee. van alles meeneemt. Ja, ja en de Zeker. kerk wordt helemaal aangekleed. We, hebben, uh, nou ja, we doen altijd van alles met uh, de, de inzingruimte en de kerk die uh, wordt... Uh, zeg maar ongetoverd tot een uh, bitolle... Uh, Hoe lang uh, zijn jullie bezig met zo'n organisatie eigenlijk? Uh. Volgens mij beginnen jullie uh, 4 oktober met die van ja. volgend jaar. Hè? Ja, klopt. Ja. Eigenlijk gisteren al. Ja. Gisteren stond er al een van onze bestuursleden van... oh, ik heb alweer een goed idee voor volgend jaar. Ja, ja. Dus ja. Je begint eigenlijk al meteen weer te denken ja. aan de volgende dus jaar. Dus zo werkt dat. Iemand ja. heeft ideeën en zo. En dat wordt dan besproken. Ja, en, uh, ja. ja. ja en dan, dan gaan we met z'n vieren uh, gewoon lekker even zitten. En dan... Uh, Gaat het over en weer dat zus, dat zus. En dat ja. net na een maand kan het weer helemaal anders zijn hoor. Of het vult zich allemaal weer aan. Ja. Het is zo leuk. En een beetje evalueren hoe dit keer ging natuurlijk. Ja, dat, dat je vooral ook nog ja. een keer leuk, uh, leuk vindt om te doen. Maar vooral ja. niet natuurlijk. Ja, dat ja. ja. zeker ja. weten. Ja. Ja. Ja. Spannend. Dus ja. we begrijpen dat het thema voor het volgend jaar al bijna bekend is. Maar jullie zeggen dat nou ja, nee. volgend jaar bestaan we dus tien jaar. Ja. En we ja. willen ja. nou dan uh, wel It's even, even flink vart. uitpakken. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Het wordt echt een groot feest. Ik, ik kijk even de, op, naar jullie folder of flyer. Mm -hmm. Er staat uh, geen uh, reclame op. Hoe uh, krijgen jullie de financiering rond van uh, zoiets? Een, een deel van de gemeente. Ja. Een deel door uh, toch wel aan het einde of tenminste over de dag. Dan doen mensen iets op onze uh, donatie. Ja. En uh, we hebben ook een uh, programma boekje. En daar verkopen we dan advertenties in. Oké. Okay. Ja, dit is de flyer. Je ja, hebt ook ja. een programmaboekje. Ja, okay. we hebben ook een programmaboekje. Dat is, uh, ligt nu bij de drukker. Maar daar verkopen we dan ook... Uh, Lastig trek. om dat financieel rond te krijgen? Of valt dat nog wel mee? Uh, dit jaar was het wat lastiger dan voorgaande jaren. Ja. Uh, het ja. komt door de crisis, denk ik nog. Ja, en jullie ook ik, wat minder steeds. subsidie krijgen van de gemeente? Of, ja, uh, krijgen ja. we ook iets minder. Maar ze zijn nog wel heel koelant, vind ik, gelukkig. Dus ja. uh, dat hopen we dat dat volgend jaar zeker zo is. Want dan hebben we het helemaal nodig, natuurlijk. Ja, zeker. En als ik dat zo... Ik zie dat natuurlijk elk jaar en dan denk ik... nou. De horeca rond het kerkplein die profiteert daar ja, absoluut van mee, want ja. al die koren gaan wat drinken, wat eten ja. en dergelijke. Ja. Ja. Je ziet er hele groepen rondlopen. Ja, ja, ik heb zelfs nu belde een koor mij op. Die had weer van een ander koor wat uh, deze zaterdag dan komt of uh, volgende zaterdag. Ze zegt. ja, dat heb ik gehoord. Dat is zo leuk. Kunnen wij meedoen? Want we willen ook nog blijven overnachten. Nou. De, maar dat moeten we dan wel zeker weten. Ik zie ja, maar Dat kunnen we niet geven. Ja, we doen een loting. Ja, maar ja, kan je dat dan toch niet zeggen? Ik denk, nou begint dat zo al. Ja, ja, ja. Nee, maar, maar goed, ja, dat, uh... dat, dat is een compliment. Ja. Maar het is Zeker altijd heel leuk als het mooi weer is. Dan uh, zie je op al die terrassen zie je koren en zitten. Koren, ja. En heel ja. vaak s'avonds wordt er dan ook op de terrassen nog gezongen. Want als je eenmaal in, die, in, die, in ja. dat zingen zit, dan ga je door. Dat doen we zelf ook als we in een, in een festival ja. meedoen ja. of... Ja. Uh, dan ben je Leuk. zo enthousiast, dan uh, ga je nog door. Ja, nou dan hopen we inderdaad voor jullie dat het ook een beetje mooi weer is. wordt dus mooi weer voorspeld. Dat dit dus, inderdaad, uh, uh, ja. ja. Maar het is pas nog een ent weg. Het is nou, pas volgende week. Week. Ach, volgende week. Ja, maar er ja. wordt twee weken mooi weer voorspeld. Oh. Dus daar gaan we vanuit. Ja, zeker weten. <laughs> Anders gaan we klagen. Je ja, nee. kunt er maar beter van, uh, nou, van als uit. als het maar droog is. Ja, precies. Is. Zeker weten. Dat niet ja. ja. uh, te koud. Want, uh, maar uh, we kunnen jullie niet vragen om een klein stukje te zingen als afsluiting. Nee. Nee. Nou, dat lijkt nee. me geen goed idee nee. met z'n nee. tweeën. Uh. Nee. nee, want we zijn een koor en geen solisten. Nee, oké. Ja, snap ik. Ik dacht, ik probeer het maar. Nee, die trappen we niet in. Misschien volgende week dan hebben we nog een interview uh, op de Tolweg. En daar hebben ze ook gevraagd of we een deel van het koor mee kunnen nemen. En dan zingen. Daar zijn we mee bezig, maar of dat lukt weet ik volgende niet. Volgende week zaterdagmiddag? Nee, vrijdag. Of vrijdag, ja. oké. Okay. In, de, vijf, in de, de, de CFM, ja. Goed. Goed, in ieder geval uh, proberen we de mensen wat warm te krijgen voor volgende week zaterdag. Ja. ja. De derde. Nou, we hebben aan belangstelling geen... Uh, Gelukkig niet, nee. Uh, en en als je meer wil weten... Ik... Nou, half elf, ja. Ja. We hebben een hele ja. leuke opening, dus uh, ja. moet En En gratis een kopje koffie, dus nou, wat wil ja. je nog meer? Wat willen dus mensen nog meer? Gezellige Voor verdere informatie hebben jullie een website, www.zingenaanzee.nl. Ja. Ja. Dus daar is ook nog van dat alles staat alle te staat alle informatie kijken. op, leuk. ja. Het programma staat er ook al op, dus mensen kunnen ook al zeggen van... Nou, is dit leuk of is dat leuk? En dan kan je... Nou, ja, dan rest ons alleen nog jullie ongelooflijk veel succes te wensen. Dankjewel. En dat jullie kunnen terugkijken op een weer een geslaagde dag. Ja, nou, ja. wij genieten nu Gaat vast nu lukken. <laughs> Helemaal goed. Succes ja. nog, en ik Nog even snel, oh. vraag tienjarig bestaan van deze korendag of van jullie koor? Nee, ons nee, koor bestaat al langer. Ja. Dus Oké. Okay. Va ja. nee, van, van de korendag. Was nog even, was me nog even 1 oktober uit. is dat, volgend jaar. Volgend jaar, oké, duidelijk. het hoor. Ja, helemaal Tijde leuk. De editie. Ja. oké. Okay. Succes toi, toi, gewenst. Toi. en okay, dank, dank voor jullie dan. komst. Fijne ja, dag. bedankt. Goed, wij zijn uh, aan het einde van het programma aan het komen, zo langzamerhand. Ja. Uh, rest ons nog uh, de agenda. Hè? Ja, we hebben we nog... Uh, om de, maar... de beurt, maar eens zegt Lijkt mij een hele goeie. Ga ons... jij starten? Ja, en uh, ja, we beginnen altijd met uh, de dingen die eigenlijk lang lopen. En dat is dan de bekende Anne Frank-tentoonstelling ja, in het Zandvoortsmuseum. Die is nog uh, tot 31 december permanent. Ja, en tot 31 oktober hebben we natuurlijk nog de Europese kampioenschap zand. Culturen op de diverse plekken in Zandvoort. Het thema Vincent van Gogh en zijn tijdgenoten. En het is absoluut de moeite waard. Ja, en het is Vincent van Gogh. Hè? Het ja. Van Gogh Museum geopend. Op televisie Jeroen Krabbe met zijn programma ja. over Van Gogh. Het is natuurlijk het, het Vincent is van, van Gogh. Van ja. Gogh hè? Ja. Ja. Goed. En uh, ook uh, tot 16 oktober, dat is toch wel even haast als je het nog niet gezien hebt... ...de Historische Grand Prix tentoonstelling uh, in het Zandvoort Museum. Absoluut de moeite waard om ja. te gaan kijken. We hebben nog een pop-up tentoonstelling, ook in het Zandvoort Museum... ...van uh, 25 september tot en met 31 oktober. Van Donna Corbani... Ja, en uh, op 26 september... En dat vind ik altijd leuk hoor, maar dat is mijn persoonlijke afwijking. Een makreelrookwedstrijd van de Zeevisvereniging vandaag, uh, Zandvoort. Hè? Ja, uh, bij Beach Club 5. Als je nou wil weten hoe uh, visroken is, moet je toch even gaan kijken. Het is echt leuk, het is vanaf 11 uur, is al begonnen tot vanmiddag 3 uur. En dan kun je de makreel, gerookte makreel ook kopen? Ook kopen voor de clubkas. Voor de clubkas. En dan hebben we dus uh, uh, vandaag en morgen de Superbikes at C. Op het circuitpark Zandvoort. Ja. En uh, ook vandaag. En daar hadden we het vanochtend al even over. Het stads- en dorpsomroepersconcours. Op het Kerkplein. Met de jubilerende Gerard. Uh, en dat is van 12 tot half vijf. Ja. En de Burendag hebben we het ook al over gehad. Ook vandaag bij uh, OOK Zandvoort. Dus dubbel OK hoofdletters. Pluspunt. Kunst maken van zwerfvuil. Uh, ja, en dan hebben we op 27 september, dus ook morgen... de 10.000 stappen van Zandvoort. Uh, de start is bij de Oude Hot, dus echt uh, voor uw eigen gezondheid. En dat duurt van 10 tot 12 uur. En dan hebben we nog uh, 27 september... Chanti en Zeeliederen Festival van half 11 tot half 6. De rest... En de Korendag, niet te vergeten, ja. volgende week. De rest van de agenda komt volgende week wel weer, want dat ligt allemaal een beetje verder. Ja. Wij gaan eruit. Wij gaan eruit. En we gaan bedanken, natuurlijk in de eerste plaats Hotel Hoogland, voor de gastvrijheid. De regie en techniek die in handen was van Quentin en Jonas. De redactie die gedaan werd door die Vonden Roosendaal, Gert van Kuik en Gerrie Rutte. Gast, uh, vrouw en heer waren uh, vandaag Yvonne Roosendaal en dezelfde Gert van Kuik. Presentatie in handen van Henny van der Leden. En Don de Grebber. En wij uh, gaan eruit uh, met niet een Beatles of Stones nummer, maar met David Bowie. Space Oddity. Tot volgende week.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 off. <laughs>